7 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Het genootschap van hoofdredacteuren en de journalistenvakbond NVJ... willen overleg met de rechtbank en het OM... over het weren van de pers bij de zaak tegen de bende van Ridouan Taghi. Dat zei NOS-hoofdredacteur en voorzitter van het genootschap... Marcel Gelauf op NPO Radio 1. De bond en het genootschap hebben begrip voor de bedoeling van het OM... en de rechtbank om de veiligheid van iedereen te garanderen... Maar benadrukken dat vrije nieuwsscharing... een van de fundamenten is van een vrije rechtsstaat. Ze willen vandaag nog overleggen... over een manier waarop de pers bij het proces aanwezig kan zijn. De verdachte van de moord op advocaat Dirk Wiersum... is ouder dan tot nu toe werd gedacht. Het is geen tiener van tussen de 16 en 20 jaar... maar waarschijnlijk is hij tussen de 20 en 25... meldt de politie op basis van nieuwe getuigenverklaringen. De politie zoekt met man en macht naar hem... Hij ging er na de moord te voet vandoor en is nog steeds spoorloos. Saudi-Arabië heeft journalisten de plek op een olieproductielocatie laten zien... waar een aanval zaterdag grote verwoestingen aanrichtte. De journalisten zagen doorboorde leidingen en gesmolten en verbrande installaties. Staatsoliebedrijf Aramco bevestigt dat de olieproductie er nog deze maand weer volledig op peil komt. Het complex is de grootste olieverwerkingslocatie ter wereld... Door de aanslag liepen de olieprijzen deze week flink op. En de aanval werd geclaimd door de Houthi-rebellen in Jemen. Maar Saoedi-Arabië en de VS zeggen dat Iran erachter zit. En volgens de Saoedi's is daar ook bewijs voor. En Eva Jinek noemt haar overstap van de publieke omroep naar RTL een fantastische kans. Ze gaat vanaf januari bij RTL een talkshow op de late avond presenteren... om en om met Bo van Erven-Dorens. Ieder neemt een paar maanden per jaar voor zijn rekening daarnaast krijgt Jinek een eigen online platform, vooral gericht op jonge vrouwen. Het weer vanavond en vannacht helder, het koelt af naar 5 tot 9 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan, morgen overal zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer weer prima doorrijden. Alleen op de A10 de Ring Zuid van Amsterdam richting Den Haag staat het nog vast. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Oud-Zuid. Je hebt daar iets minder dan 10 minuten vertraging. En op de A7 op de afsluitdijk richting Zurich nog een kwartier oponthoud. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 We'll <laughs> be long On the set the naked girl brings me Two raw eggs and a shot of gin And I give it all up for that little blue pill that promises to bring it all back to you again Write me down easy Write me down Shining bright again. Here in the canyons above sunset, the desert don't give up the fight. coyote with some one's chihuahua, and its teeth scatter across my veranda in the night. Some lost sheep from Oklahoma my down at the whiskey ball. Smiles and says, she thinks she remembers me from that. commercial with a credit card. Als u niet al te hard praat, want nu hoor ik niks meer. Zijn we al in Duits uitzending? niet? Ben ik al aan het praten? Nee, maar wat een feest. Goedenavond, Zantwoord. Wat een geweldige plek om hier te zijn. Uh, de paddock. En uh, u bent er allemaal nog tot negen uur van harte welkom terug in Zandvoort. En als we hier zitten dan is het feest en dan hebben we altijd nieuws. Uh, dit eerste half uurtje met wat brommen en wat andere geluiden op de achtergrond... gaan we praten met uh, Jo Berendsen, de wethouder Sport. Met Martin van de Guchten, sportformateur, want dat is, krijgt u ook nog te horen. Uh, Team Service die dit altijd geweldig organiseert... is in het eerste half uur met Robert van de Graaf aanwezig. Gerry Bauma. Uh, ja, dat is een hele aparte. Die doet zich voor als zijnde 65+. Plus, maar kan dat absoluut niet zijn. Zit hier ook aan tafel. En naast mij zit Jaap Koper, die de eerste half uur mijn co-host uh, is van dit leuke programma op ZFM. <coughs> Straks hoort u natuurlijk ook nog uh, Joop van Es. Die kent u allemaal. Uh, we gaan de komende twee uur veel praten over sport. En Zandvoort en alles wat daarmee te maken heeft, zoals we dat elk jaar één avond per jaar gaan doen. U hoorde zojuist het eerste nummer, Bruce Springsteen met Western Stars. En ik ga eerst maar eens naar Joop Berensen, want Joop, wethouder Sport. Wat moest ik lachen toen ik thuis kwam? Ik zei tegen mevrouw vorig jaar, die wethouder, dat is toch wel een naïveling hoor. Die zegt gewoon dat er een uh, Formule 1 race weer gaat komen in Zandvoort. Nou, dat kan hij natuurlijk op zijn buik schrijven. Want we kunnen niet in Zandvoort komen. Het is allemaal moeilijk om in te halen. En een half halfjaartje later kwam het nieuws. De Formule 1 komt naar Zandvoort. Ja, toen was je wel uitgelachen. Hè? Ja, ja. toen wel. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik begon steeds harder te lachen. Want ik nou, dat is het, mooi. Ik vind het geweldig. Ja, ik vind het ook uh, geweldig. En uh, ik ben heel erg blij natuurlijk uh, voor uh, Zandvoort. Maar niet alleen voor Zandvoort, maar gewoon voor heel Nederland. Dat die Formule 1 weer terugkomt naar Nederland. Want ik vind dat dat volkomen terecht is. Ja. De, ik vraag me wel af. Wat wist jij wat wij nog niet wisten? Want jij wist veel meer, bleek. Ik wist helemaal niks meer, alleen ik had er een heilig vertrouwen in... dat uh, gezien uh, de successen van, uh, van Max, uh, die historie die... Uh, we hebben het dit, niet over de omroep, hè? Uh, nee, we <laughs> hebben het niet over de omroep, maar uh, Max Verstappen natuurlijk. Ja. En uh, die historie dit, die, die dit circuit natuurlijk toch met zich meedraagt... de FOM kon gewoon niet om ons heen. Zo simpel was het. En als je ziet van uh, zeg maar die oranje golf die je uh, uh, recent weer in Spa, maar ook in uh, Oostenrijk uh, ziet... Dan uh, zie je gewoon dat Formule 1 leeft. Ja. Uh, heel erg. En uh, wat dat betreft uh, ja, ben ik ook heel erg blij dat het gewoon weer terugkomt naar Zandvoort. Hier hoort het ook thuis. en uh, Voor de kritiekats is het niet in Assen. Nee, helemaal moet, niet het is lekker is een motorcircuit en dat moeten we vooral zo houden. Ja. En dit is een autocircuit. En die Formule 1 hoort gewoon in Zandvoort thuis. Iemand die ook niet 1, maar een gat of 26 in de luchtsprong, was de <lacht> man naast me, Jaap Koper. Ja, je ja, ja. ja, was wel heel erg blij ook. Hè? Uh, nou, ja, ik vond het wel weer leuk dat het uh, hier deze kant op uh, komt. Want uh, jij bent ook uh, opgegroeid en geboren zeg maar met deze heerlijke nou, laat ge ik het, geuren. Ja, laat ik het anders zeggen. Uh, buiten stond ik uh, al even met je te praten uh, daarover. Uh, er was een informatiebijeenkomst, uh, niet zo lang geleden. Uh, daar zat Robert van Overdijk en uh, er werd de vraag gesteld. Ja, je moet nu met een kaartje binnenkomen. Want het, er doorheen slippen en ja. dat deden we vroeger. Deden we Absoluut. dat natuurlijk heel veel. Onder het hek doorkruipen ja. of wat dan ook, om uh, maar iets van die Formule 1 uh, te kunnen zien. Een sportwedstrijd was niet leuk als je ervoor moest betalen. Uh, Joop, ja. um, er zijn toch wel heel veel beren op de weg. Ondanks dat we hier in de duinen zitten. Uh, even jouw vooruitziende blik: die beren worden allemaal opgelost. Ik ben ervan overtuigd dat de beren wat overdreven worden. Want zeg maar, wat heel veel mensen vergeten natuurlijk, dat op een mooie zomerse dag hebben we hier ook 100.000 toeschouwers. En dan doen we het met vier verkeersregelaars ongeveer. Maar dit, dit, dit evenement is natuurlijk wel van een andere orde. Laten we dat betreft goed begrijpen. Er zijn heel veel dingen gaande... Maar we moeten ook niet vergeten dat, eh, zeg maar, dat het feitelijk bekend is, is nog niet eens zo, er, zo erg lang geleden. Hè, van dus, eh, er wordt op dit moment heel hard gewerkt door heel veel partijen om alles in goede banen te leiden. En ook afgelopen week hebben we natuurlijk toch wel een succes behaald... omdat er in zijn totale tijd 7 miljoen beschikbaar is gekomen... om de spoorse verbinding tussen Amsterdam, Haarlem en Zandvoort nu eindelijk is goed te, een keer goed te regelen. En dat heeft niet alleen te maken met eh, Formule 1, begrijp ik me wat dat betreft goed... Want er is al heel lang sprake van dat we nu eindelijk eens een keer die spoorse verbinding moeten gaan regelen. Eh, we hebben al heel lang op een lijstje gestaan bij ProRail om dat nu eindelijk een keer te gaan, gaan doen. En we zijn steeds maar opgeschoven omdat andere zaken een, een hogere prioriteit hadden. Maar we zijn nu ook bij, niet alleen voor de Formule 1, maar ook gewoon voor alle zomerse dagen die we hebben, dat er nu een fatsoenlijke railverbinding is. Er wordt toch niet plotseling een een of andere vleermuis gevonden die niet meer zoveel voorkomt in Nederland, hè? Nou, ik heb al begrepen dat we hier zandhagedissen hebben en, uh, en, en, en nog een of andere dwarsgestreepte uh, geelkikker of zo, ik weet niet precies hoe dat beest heet. Het eigenaardige is, die beesten zitten hier natuurlijk al heel lang. En ja. we racen hier al vanaf 1948 ongeveer. Die ook uh, gewoon en die beesten zitten er en volgens mij trekken ze zich er helemaal niks vandaan. En als ik uh, kijk, gewoon, uh, ik woon aan de zuidkant van Zandvoort, daar heb ik dan regelmatig herten bij mij in de tuin staan. Nou, ze eten nog net niet uit mijn hand, maar die, uh, die zijn helemaal gewend. En die lopen ook gewoon door het dorp hier, dus dat kan allemaal. Ik zei al, vorig jaar spraken we elkaar ook in dit uh, café. Wat is er allemaal gebeurd sinds vorig jaar op sportgebied? Met Zandvoort? Nou, zeg maar, je hebt het al even over die Formule 1. Hè? Nou, dat is zeg maar iets, maar de, dat is niet het enige. We, we zijn denk ik heel actief en ook met zeg maar, sportservice. Zeg maar, we hebben fitsiestests voor ouderen. We doen nog een aantal andere zaken voor op zeg maar, het sportgebied. Er is geld vrijgemaakt voor de bouw van de tennishal. Eh, er Zijn eh, sub-evenementen is er het laatste jaar geweest voor de afgelopen zomer... Eh, in het kader van een Europese tour. In, eh, ook in het kader van eh, zeg maar, de, de deursport die eh, op het strand eh, plaatsvindt. Dus er gebeurt op dit moment heel erg veel. En we kijken ook eh, op dit moment zeg maar, naar eh, verduurzaming. Hè. Dus, zeg maar, er is, wordt op dit moment... Ook met SRO die zeg maar, het onderhoud doet voor sportvelden... om te kijken of we komen kunnen tot verledding van voor, eh, sportveldverlichting eh, hier, in, hier in Zandvoort. Dus er gebeurt wat dat betreft een heleboel. Ja, ja, eh, over, ja dat, eigenlijk gaat dat een beetje weer wat over de openbare ruimte. Maar eh, we vinden het wel belangrijk dat de jeugd eh, goed beweegt. Nou loop ik af en toe wel eens over het spoor, vlakbij het station... En uh, niet zo lang geleden zie ik daar weer zo'n basketbalbord wat weer kapot is. Uh, maar soms moet ik ongelooflijk veel moeite doen om een melding uh, er doorheen te krijgen om dat bord weer uh, te, te vervangen. Is dan, uh, kan dat ook niet anders? Nou ja, volgens mij heb je mijn telefoonnummer, dus dan moet je mij ja, gewoon ja, even ja, brengen. Er, ja, er komt iets, ik nee, ja. maar ja, ja, ja. Nee, maar ik zie, dat, ik zie dat soms wel eens. En, uh, dan, uh, hey, het, het kan wel. Maar als je problemen hebt met een website, dan moet je ongelooflijk veel moeite hebben om een, om een basketbalbordje uh, te laten repareren. Dat, dat, dat vond ik wel een beetje uh, ja, iets van... Ik, anders moet ik me gaan verdedigen, daar heb ik niet zoveel zin in. Dan, maar ik vind, uh, als, er, zeg maar, als er meldingen gedaan worden, ja. uh, dan uh, nemen we dat uiterst serieus en dan proberen we er ook aandacht aan te besteden. Um, ik zie die meldingen niet altijd, dus ik weet ook niet van wat ermee gebeurt. Maar um, uh, zoals ik net al zei, en dat is niet alleen een geintje. Je hebt mijn telefoonnummer, dus als er iets ziet, ja. um, dan uh, bel mij gewoon en dan ga ik er gewoon achter. Dat is ook het ja, schooien van, van een, een dorp. Ik woon zelf in hoofddorp, is ook nog steeds een dorp. En ja. Zandvoort is en blijft een dorp waar ons... Ons kent en dat is mooi ook. De naam werd net al genoemd: Team Service, een belangrijk onderdeel hier in de gemeente. Robert van der Graaf zit nu aan tafel, straks komt Hubert Habers ook nog even langs. Robert, kun jij wat voorbeelden noemen van de activiteiten die dit jaar in het kader van, die, van de sportnota zijn Georganiseerd op het gebied van het onderwijs, maar met name dus de sport. Ja, nou ja, Joop vertelde het natuurlijk al. De sportnota is inderdaad een, een heel mooi document... wat een aantal jaren geleden is uh, samengesteld met een aantal partners. En dat is het hele mooie van, het, van de sportnota, dat het een gezamenlijk document is... Uh, waaronder de sportraad, uh, directies van het onderwijs uh, zijn betrokken, en wij ook. En uh, daar zijn eigenlijk uh, de behoeftes naar boven gehaald... en daar aan, eigenlijk zijn uh, ambities gekoppeld. En daar zijn mooie uh, concrete ambities in, zijn er vier... Waarvan wij een twee ambities mag uh, realiseren. En uh, dat is sport voor iedereen. En dat doen we echt samen met het onderwijs. En uh, wij zorgen voor de kwaliteit binnen het bewegingsonderwijs. Dus we uh, organiseren drie keer per jaar een uh, vakkelekkrachtenbijeenkomst voor de vakkelekkrachten. Waarin uh, nou ja, een synergie ontstaat tussen vakkelekkrachten, kennis gedeeld wordt en een stukje pra praktijkervaring. Um, daarnaast doen we heel veel voor de jeugd. Een structureel aanbod, twee keer in de week um, in Zandvoort Noord. In de Korf vooral En het wordt heel goed bezocht. Geef even concreet aan wat je daar dan doet. Met die, uh, nou, we staan daar een beweegaanbod te geven met een, een collega van ons, specialist. Uh, die heeft Shields gedaan. En er komen kinderen uh, nou ja, van, uh, van 6 tot 12 jaar. En er zijn structureel 20 tot 30 kinderen. En dan gaan we samen uh, spelen. En het sociale element is essentieel. Dus samen uh, uh, leren. Maar dat samen... kan van alles zijn. Dat kan basketbal zijn, dat kan handbal zijn, dat kan apenkooien. Klopt. Tennis, uh, uh, hockey, alles door elkaar. En uh, dat varieert per, per week. Dus, Wie betaalt dat? Uh, dat wordt vanuit de gemeente uh, gefinancierd. Uh, Joop zegt: uh, Je hebt mijn nummer, uh, bel maar. Klopt, <lacht> als, we, als je een uitdaging ziet, dan weet je me te vinden. Nee, we hebben een, een, een gezamenlijke afspraak, een jaarlijkse afspraak. En uh, we hebben nu ook een gezamenlijke afspraak voor 2020. En er staan een aantal ambities in. En uh, die gaan wij realiseren. Daar krijgen wij een financiering voor in uren en in, uh, in geld. En uh, die afspraken proberen we zo goed mogelijk na te komen. En tot op heden gaat het heel goed. En dan kom ik hier aan vanavond. In de paddock. En dan uh, zie ik een nieuw woord. Nog nooit van gehoord. De sportformateur. En hij zit hier nog aan tafel ook. Uh, Martin van der Guchten. Ja, een sportformateur. Wat is dat nou toch? Ja, wat zijn een name? Uh, die zijn uh, in het voorjaar in het leven geroepen door het ministerie van uh, VWS. In samenwerking met uh, landelijke sportorganisaties. Uh, er is vorig jaar ook een nationaal sportakkoord uh, gesloten. En uh, een van de... Manier om dat verder te brengen was om ook de gemeente uit te dagen... om een eigen lokaal sportakkoord te maken. Uh, nou, daar zijn natuurlijk uh, zeker ook hier in Zandvoort... Uh, want er lag er natuurlijk al heel veel, de Sportnota, uh, Team Sportservice... een aantal partijen uh, die ook in, uh, in uh, de sport actief zijn. Uh, niet vergeten kom, kom je de Kom jij uit verenigingen. zelf? Ik kom zelf uit Sport, ja. Nee, Uit Zandvoort? Uit, uit Zandvoort, nee. Ik kom uit Amsterdam, maar ik begreep dat, ja, dat het uh, marketing, marketingoogpunt uh, tegenwoordig Amsterdam Beach heet hier. Dus dat, uh, eigenlijk ja, zijn we stadgenoten. Nou, dat mochten ze weer in Amsterdam. Uh, net als Hoofddorp, dat zou dan ook... Uh... Maar het is wel beach voor Amsterdam hoor, niet beach Amsterdam beach. Even een kleine nuance, maar ik, het is wel het belangrijk. Ik heb wel gezonnen, ja. Maar ik vraag dat niet zomaar, uh, dat vraag ik omdat uh, ik gemerkt heb in al die jaren dat ik hier nu uh, mag komen, en ik heb hier altijd dicht in de buurt gewoond, dat Zandvoort een speciale plaats is. En als buitenstaander het toch altijd lastig is om een, een voet aan de grond te krijgen in Zandvoort. Hoe moeilijk heb je het daarmee? Uh, nou, helemaal niet eigenlijk. Maar um, dat is ook wel omdat ik me vooral uh, uh, in een hele korte tijd heb moeten inwerken... en ook gewoon de samenwerking moet zoeken met mensen die uh, hier gewoon geworteld zijn. Uh, en ik ben ook in dat opzicht een passant. Als straks het uh, lokaal sportakkoord van Zandvoort, uh, waar we hier zojuist uh, de contouren ja, van hebben hoor. geschetst... Uh, als dat uh, door alle partijen, niet alleen de gemeente, maar ook door de sportverenigingen... maatschappelijke organisaties, de scholen sturen, is uh, omarmd... Dan is mijn rol klaar hier. Uh, en dat is ook denk ik het aardige van het sportformateurschap. Je bent echt even uh, heel intensief in een bepaalde plek uh, bezig. Je probeert net even die meerwaarde te kunnen brengen door partijen bij elkaar te brengen. Uh, en daar komen toch wel hele leuke dingen uit. Zoals? Nou, Robert gaf net uh, aan hoe, uh, hoe er al heel intensief wordt samengewerkt met de scholen. Toch uh, zie je dat uh, scholen hebben natuurlijk heel veel aan hun hoofd En dat uh, bijvoorbeeld alleen de, de Hannisch Schaftschool hier in Zandvoort uh, een gezonde school is. Ja, dat ja, het verbaasde me toen ik dat ja. hoorde. Ja, dus Op we gaan weg. ook nu uh, volgende week met de schooldirecties uh, in overleg van... Uh, Oké, okay, het is niet alleen maar een schildje aan de muur. Maar het geeft ook aan dat je dus echt actief met maar, maar, maar, maar, motorische even, kinderen... Even een stapje terug. Ja. Want je hebt het over één gezonde school. Ja. Wat, wat is een gezonde school? Wanneer is een school gezond? Een gezonde school is eigenlijk, dat kan op meerdere terreinen zijn, maar je kan met voeding te maken hebben. Maar dat kan ook heel nadrukkelijk met sport en bewegen te maken hebben. Dat je dus meer doet dan de verplichte twee uurtjes schim in de week. Maar dat je echt kijkt of je bewegen ook een integraal onderdeel van het onderwijsproces kan maken. Oké, okay, ja. sportakkoord. Prachtig, echt geweldig. Want het moet veel duidelijker zijn. Sporten wordt er altijd als, als bijzaak bijgetrokken, bijna. Het moet veel duidelijker zijn. Eh, wat we gaan doen in zo'n sportakkoord. Nou, nu hebben we dat sportakkoord, hebben we net de presentatie van gezien... maar wat is het tijdspad nu? Wat gaat er gebeuren de komende tijd? Want in oktober moet je naar, Hilvers, naar, naar Den Haag. Den Haag. Uh, ja, dat is het bestuurlijk traject, wat op zich belangrijk is... omdat het natuurlijk met uh, vaststellingen en uh, budgetten te maken heeft. Maar eigenlijk, dat heb ik net ook aangegeven... Uh, we hebben nu de eerste stap in de samenwerking gezet. Hè? Partijen zijn een paar keer bij elkaar geweest... Uh, ik heb al begrepen, ze dus kennen elkaar allemaal. Maar toch was het zo dat we twee bijeenkomsten uh, sportief verbinden hebben georganiseerd. samen met de Sportservice. En dat er toch een heleboel mensen waren die elkaar niet kenden. Terwijl ze eigenlijk heel veel aan elkaar konden hebben. Uh, om, nou ja, zeg maar, ook in het kader van sportstimulering. Uh, uh, zaken van de grond te krijgen. Dus wat dat betreft, uh, ja, is, is er wel heel veel uh, toegevoegde waarde uh, door uh, gerealiseerd. Wethouder, uh, ja. even aan de wethouder of dat ook zo is. Ja, dat vind ik in ieder geval wel. In eerste instantie was ik best wel een beetje sceptisch. Van moeten we nu alweer ja. iets uh, gaan doen? En we hebben al een nationaal sportakkoord. En we hebben al een hele goede sportnota. Uh, dus uh, dat heeft Martin ook wel. Dat ik in eerste instantie dacht van ja, wat kom je eigenlijk doen? Uh, maar uh, in die bijeenkomsten die geweest zijn. Dan zie je gewoon toch wel. van dat Ondanks dat iedereen uh, elkaar wel kent. Dat je gewoon toch wel. Uh, gaat kijken, van god zijn er toch nog wel wat goede samen, samenwerkingsverbanden. Niet alleen tussen de sportorganisaties ook, maar tussen zeg maar, organisaties die op het sociale vlak actief zijn. En, uh, en daar ben ik op zichzelf ben ik daar wel blij mee. Uh, en in die zin zie je gewoon ook van uh, dat er ook wel, uh, ook wel nieuwe ontwikkelingen zijn. Dus wat dat betreft is het alleen maar positief. Bon. Ja, ik ga uh, nog even terug naar Martin. Uh, ja, want uh, de vraag is ook van, als je dat dan aantreft, hè, dat, dat het een beetje nog als, als los zand zit. Wat doe je er dan aan als sportformateur om toch proberen weer een verbinding te leggen tussen al die sportorganisaties in Zandvoort? Uh, ja, heel veel praten. Ja? Ik heb te blij op mijn tong uh, gepraat ja. over de afgelopen periode. Maar... Ja, maar uh, ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn uh, die zeggen van... Ja, maar ja, leuk dat er een, uh, een, een sportclub is. Ja, maar wat heb ik, uh, wat heb ik er ja, verder aan? Ja, en dan ja. kom jij als sportvormateur langs. En jij uh, hebt daar natuurlijk een bepaalde idee over, denk ik. Ja, ja. Nou ja, goed, in dit soort processen is het vaak zo van... je moet vooral uitgaan van de mensen die wat willen en die energie hebben... en die het leuk vinden om met elkaar iets te gaan doen. Ja. En er zijn natuurlijk altijd criticasters of mensen die om andere redenen... of organisaties die om andere redenen niet of nog niet mee kunnen doen. En dan denk ik altijd van, ja, die haken wellicht later in het proces uh, nog wel weer aan. Uh, maar er zijn echt hele bijzondere samenwerkingen tot stand gekomen. We hadden het net over de kinderen. Dat zouden we ook uh, voor andere leeftijdsgroepen nog kunnen uh, langslopen. Maar een project wat wel een beetje mijn hart gestolen heeft is... Uh, Cool to be fit, eh, vooral ook omdat daar ook huisartsen in dit geval, huisartsenopleiding, opleiding zich sterk heeft gemaakt om eh, voor kinderen met overgewicht in de, in de basisschoolleeftijd om daar een extra sportprogramma voor te organiseren, inclusief ook voeding, eh, dat soort zaken. En dat vind ik dus heel interessant, omdat ik denk dat is de eerste lijn zorg die heeft, eigenlijk een hele belangrijke taak als het gaat om mensen toe te leiden naar beweging en gezondheid en. Ze kunnen en soms willen ook bijna niet uh, die samenwerking aangaan, waardoor je ook uh, kan zeggen van kun je mensen niet goed op een goede manier doorverwijzen. Of mensen echt eens adviseren van je zou echt eens wat meer moeten gaan bewegen uh, en ook mensen helpen om die stap te zetten. Dit gaat in heel veel, of bijna alle gemeenten van Nederland uh, gebeuren. Ja. En dan komt alles tezamen in Den Haag. Mm -hmm. 8 oktober, 10 oktober die kant November. Ja. Of november, ja. ja. En dan moet alles rondkomen en dan hebben we een ideaal sportbeleid in Nederland. Ja, het dat, uh, dat is in ieder geval een hele goede impuls aan gegeven, denk ik. Uh, uh, en uiteindelijk zal natuurlijk uh, zullen lokale en trouwens ook landelijke partijen zal er natuurlijk ook boter bij de vis moeten komen. Want ik denk, je kan aan de ene kant natuurlijk wel als Rijksoverheid zeggen het gaat goed met Nederland. En daar profiteren we als burgers allemaal van. En ik hoop hier in Zandvoort vooral ook. Maar aan de andere kant worden de gemeente wel gekort. En ik kan me ook heel goed voorstellen. Dat uh, bijvoorbeeld de wethouder aan de ene kant zegt van ja, ik wil best investeren in bepaalde zaken. Maar ik moet aan de andere kant ook uh, een sluitende begroting zien, uh, zien te krijgen. Dus ik denk echt dat er ook uh, vanuit het Rijk wel uh, op dit vlak meer zou moeten gebeuren. Want sport is zo'n nou ja, belangrijke bijzaak in het leven. Uh, en voor jeugd, voor uh, ouderen, uh, voor mensen die uh, hier nieuw in, in het land komen. Mensen met allerlei soorten beperkingen. En daar zou echt meer... Er is een enorm kapitaal wat uh, op vrijwillige basis zich wekelijks inzet... voor de, voor de samenleving, lokaal, landelijk. Uh, en eigenlijk is dat uh, onbetaalbaar. En, uh, en toch zijn er wat problemen nog. Er zijn dingen die nog beter kunnen. En daar zou gewoon wel uh, landelijk ook meer geld voor moeten komen. We gaan het zien in november. Uh, maar ja. iedereen vraagt om geld. Uh, ik heb een vrouw die in de gezondheidszorg zit... Die missen ook heel veel geld. Um, we hebben over mensen achter de tafel nu gesproken. En met mensen achter de tafel. Maar het wordt hoog tijd dat we praten met mensen die buiten aan het uh, rondstiefelen zijn. En dan beginnen we meteen met iemand die een klein leuretje heeft, Want er is een deelneemster aan de fitheidstest 65+. Plus. Hoe heb je het voor elkaar gekregen om daarin te komen? Aanmelden. Ja, maar dan moet je toch 65 plus zijn? Ja. Als je dat kunt aantonen, dan uh, kun je je aanmelden. Gewoon... ...de boel ver vervalst en dan uh, mag je daar aan... Nee, dat is niet nodig. Oh, oké. Okay. Nou, je ziet er goed uit. Uh, je loopt hard. En we hebben het over Gerry Bouma. Ja. Uh, dus 65 plus. Niet dat dat iets uitmaakt. Maar ik zie het op mijn grote genoegen. En je zou het niet zeggen, maar dat heb ik ook regelmatig getraind... ...in het Haarlemmermeerse Bos loopje. En in de Duinen van Zandvoort. Wat, wat is de bedoeling? Wat, waarom doe je dat? Nou, omdat het lekker is om buiten te zijn en om te bewegen. Ja, dat is een redelijk goede reden. Ja. Dit weekend is een belangrijk weekend. Ja. Wanneer ga je lopen? Uh, ik zou de Damte Damloop doen aanstaande zondag. Maar ja. ik zit met een knie die een beetje vervelend doet. Dus nu doe ik morgen de Damte -dam wandeling. En die is uh, 27 kilometer in Amst van, van Amsterdam naar Zaandam. Ja, dat is een stuk makkelijker dan, uh, dan hardlopen. 7 kilometer hardlopen, ja. ja. De volgende geneemd. keer weer. Ja, heb je hem al gelopen? Ja, maar dat is lang geleden. Ik geloof 10, 12 jaar geleden heb ik hem ook een keer gelopen. Twee en, keer. En marathons, ben je daar al nee, aan toe gekomen? Nee, nee, dat is, vind ik, je moet je doelen zo zetten dat je ze kunt bereiken. Ja. En dat zijn geen doelen die ik zet om te bereiken. Nou, ben je een van de deelnemers aan die fit-testen waar we het over hadden? Die worden in Heemstede en in Zandvoort in hetzelfde weekend georganiseerd. Je was al redelijk actief. En je vond dat een goede graadmeter, heb ik gelezen, om je fitheid te meten. Ja, Vertel. ik vond het wel uh, grappig om te kijken waar je staat en te zien uh, hoe je daar dan uitkwam. Dus ik uh, was niet op alle fronten even tevreden, maar bij die looptest wel. En dat hield ik als langste vol en dat vond ik wel een kickgever. Want uh, waar praten we over? Hoe lang geleden is dat? Uh, dat is een paar maanden geleden. En... Uh, ja, het wordt ieder jaar gedaan en dit was de tweede keer dat ik het deed... En dan wordt op verschillende niveaus wordt getest, je spieren, je kracht, of je, wat je kan tillen, wat je kan duwen. En uiteindelijk is er een soort looptest waar je op muziek, op een soort geluid tussen pionnen, je moet verplaatsen. En iedere keer als het er een soort pong gaat, moet je bij die pion zijn. En dat, Geluid gaat dus steeds sneller, ja, ja. dus je moet steeds sneller lopen. Ah, de bekende piepjes -test. die doet uh, ja, het Nederlands-elftal ja. ook. Ja, die is leuk. Ja. Ja. Dus je bent een soort uh, international. Uh, nou ben ik uh, nog geen, net niet uh, 65 plus. Maar um, stel, ik wil dat ook doen, want het, het klinkt interessant. Ja. En het klinkt ook handig. Wat moet ik daarvoor doen? Waar moet ik naartoe? Uh, via de gemeente, in, ik woon in Heemstede, niet in Zandvoort. Maar via de gemeente was er een uitvraag in het gemeentelijke krantje in Heemstede. En dan kon je je aanmelden. En vervolgens krijg je een uitnodiging met een tijdstip en meld je, je in uh, Groenendaal in de sporthal in Heemstede. Robert, ja, uh, vertel eens. Goed antwoord. Nee, uh, dit doen we jaarlijks inderdaad. Uh, een aanbod samen met de gemeente. Uh, Teamsportiers mag het organiseren en uh, dat doen we dan inderdaad logistiek handig uh, in Heemstede en Zandvoort. Hetzelfde weekend. Op de zondag dan in de Korverhal. En uh, alle mensen boven de 65PLUS krijgen een uitnodiging uh, persoonlijk om deel te nemen en te kijken... Um, nou, waar ze staan inderdaad, G heeft het heel mooi omschreven, we krijgen heel veel enthousiaste reacties om te kijken van mensen in ieder geval. Hey, dit is echt wat ik nodig had om te kijken waar ik sta, uh, we werken ook samen met een, uh, met een huisarts, uh, die is ook aanwezig op de dag zelf uh, bloeddruk wordt gemeten. Uh, als de bloeddruk nou ja, uh, aangeven van hey, toch even langs de, langs de huisarts. En, uh, en dan krijgen ze daar ook nog een advies mee voor thuis. Dus uh, ze zien waar ze staan, lichamelijk. En, uh, en we geven daarnaast ook nog een stukje uh, uh, borging uh, in samenwerking met verenigingen die daar zijn. Daar is ook walking basketball uh, begin van het jaar... Uh, ja, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Klopt, maar dat is wel het mooie tijdens de fit testen, dat ook dat uh, plaatsvindt dat de verenigingen daar ook zichtbaar zijn voor die doelgroep 65+. Plus. Joop, als jij ooit 65 wordt, ga je dat dan ook doen, die uh, fitheidstest? Nou, ik zou je verrassen, ik ben al lang 65. Ja, ja. yes. ah, <laughs> dus, uh, ik heb niet voor niets op <laughs> maar, nou, Ik dacht dat je mij ook zo'n compliment wilde ja, maken zoals je net wilde doen. Ik, ik heb er nog niet aan meegedaan. Ik vind het wel een heel goed initiatief dat het natuurlijk gedaan wordt. Uh, ik denk dat het eigenlijk ook wel voor uh, mensen... ...ook die, uh, zeg maar, uh, die nog wat jonger zijn dan 65. Want ja, dan ik, natuurlijk vind, ik vind het ook heel, heel veel mensen die, zeg maar... Uh, ik hoorde het laatst ook iemand, die zei van... ...ja, je bent eigenlijk actief als sporter... ...maar dat houdt eigenlijk zo ergens tussen 35 en 40 houdt het, houdt het op. Uh, en uh, dan is ook meestal de familiestructuur uh, wat anders. Dus dan ben je bezig, meer bezig met kinderen... Die sporten in plaats van dat je zelf sport. En daar zou misschien best wat meer aandacht aan besteed moeten worden. Dus Misschien is dat iets om uh, met sportschrijvers nog eens een keer op te nemen en te zeggen van wat, wat gaan we daarvoor doen. Wat een uh, positief eerste half uur hebben we. We hebben een prachtige nieuwe uh, nieuw sportakkoord. We hebben een sportformateur. We hebben een geweldige uh, wandelaarster eventjes morgen. Maar vanaf volgende week weer gewoon als die knie normaal is een geweldige loopster. Ik wens je heel veel plezier met die uh, lange wandeling van uh, 27 kilometer. Jo Berendse, wethouder Sport. Hartelijk dank. Martin van der Guchten, leuk hè? Dit uh, Zandvoort. Jazeker. Ik vind het jammer uh, dat ik alweer snel weg moet uh, uit Zandvoort. Uh, maar ah, ja, maar je, mag toe, je mag af en toe terugkomen. Okay. <laughs> Dankjewel. En uh, Robert, jij ook uh, dank. En dan gaan we luisteren naar een mopje muziek. Take a trip, take a break, take control Take advice from someone you know oh, Come on over, come on, on in Pull up the seat and take a load of your feet Come on over, come on in You can unwind and take a load of your mind Make a wish, make a move Make up your mind, you can choose When you're up, when you're down Neem niet. Somewhere, take a trip, take a break, take control, take advice from someone you know. En dat was Shania Twain. Ben jij een fan van Shania Twain in Nieuw? Nou, nou nee. nee. Nee? Nee, ik zeg het eerlijk. Oké, okay, oké. Okay. Uh, we gaan nu verder praten met uh, Robert Atkins van de gemeente Zandvoort. Het gaat over de duurzame sportinfrastructuur. En ik hoop dat ook de mensen in de zaal even een klein beetje het geluid uh, wat minder kunnen laten worden... want dan uh, kunnen we ook hier het gesprek uh, verder voeren. En is het ook thuis ook heel erg luisterbaar. Want ja, daar gaat het uiteindelijk wel om, uh, Annie. Ja, Jaap Koper achter de microfoon samen met ondergetekende Jaap. Uh, je zei het al, we hebben Robert Atkins aan de lijn hangen, zeg maar. Hier aan het lijntje <laughs> hangen van de gemeente Zandvoort. Robert Atkins, dat klinkt niet echt Zandvoort. Nee, het is Engels. Ja. Maar het is wel een tijdje geleden. Volgens mij 41 jaar geleden zijn we naar uh, Nederland verhuisd. En uh, ik woon nu uh, 15 jaar in Haarlem. En sinds 1 april ben ik, uh, werk ik voor Zandvoort. Wat is dat toch met al die buitenlanders dat ze zo graag... en dan bedoel ik buitenlanders, ook Amsterdammers, <laughs> hoofddorpers... Uh, dat die allemaal zo graag naar Zandvoort willen? Nou, prachtig toch? Hele ja, mooie gemeente, dus ik geef ze geen ongelijk. Oké, okay, en wat doe je bij de gemeente? Ik ben projectleider Duurzaamheid. Dat is een zeer modern woord. Ja, wat ja, projectleider of Duurzaamheid bedoel je? Duurzaamheid. Duurzaamheid. Ja, het is een heel breed begrip. En um, een van mijn taken is juist om te zorgen dat het een beetje behapbaar wordt voor Zandvoort. Want je kan wel alles doen, je kan wel de hele wereld uh, veranderen. Oh, oh maar, wacht even, uh, even terug. Duurzaamheid behapbaar maken. Ja. Wat is dat? Dat is volgens mij geen jargon hoor. Dat is gewoon. Uh... Nee, maar wat is het? Nou, gewoon kijken. van. heb geen idee. Ja, je... duurzaamheid is heel breed. Hè? Dus kan je alles onderscharen. Uh, klimaatverandering, voedsel, transport, noem het maar op. En. Uh, uh, ja, ik ben juist uh, aangesteld om daar een beetje. gewoon een paar projecten uh, te verzinnen. Heel concreet, met een kop en een staart. En zorg dat die uitgevoerd worden. Kun je voorbeelden geven? Ja. Nou, eentje die niet zo makkelijk is, maar wel een, een mooi project. Dat is uh, bijvoorbeeld uh, alle huizen die nu in Nederland nog op aardgas worden verwarmd. Hè? Nou, we hebben nog 31 jaar om dat op een andere manier te doen. Nou ja, ook in Zandvoort zullen we daar iets voor moeten verzinnen. En dat is een van die projecten waar ik me mee bezig ga. En ook het sportgebied, daar ja. ben je ook vast wel met projecten bezig. Ja, klopt. Want uh, de gemeenteraad die heeft een paar jaar geleden het raadsprogramma vastgesteld. Hè? En daar staan alle wensen eigenlijk in die ze hebben. En één daarvan is dat ze ook een onderzoek willen naar al het gemeentelijk vastgoed. Om te kijken wat is daar nou voor nodig om dat energiezuinig te maken. Nou ja, en sportaccommodaties voor een groot deel zijn die ook gemeentelijk vastgoed. Dus daar zijn we ook mee uh, bezig. Ja, SRO is daar een uh, belangrijk... Uh... Schakel in, hè? De... Ja, dat klopt. Ja, die doen het beheer van de sportaccommodaties. Maar het mooie is, de gemeente is ook aandeelhouder van Eneco, hè? dat is een energiebedrijf. Nou, een heel groot energiebedrijf. En Eneco staat nu in de verkoop. En als de Eneco verkocht wordt, krijgen alle aandeelhouders, waaronder de gemeente Zandvoort, daar een bedrag voor. En dat is best wel een groot bedrag. Ik zou net zeggen, de gemeente meer is daar schat hemeltje rijk van geworden. Ja, nou dat gaan we in Zandvoort niet doen. Hè? <lacht> we, zijn, we zijn een kleine gemeente, dus een kleine aandeelhouder. Maar het gaat wel wat geld opleveren. En de gemeente wil, de gemeente raad wil heel graag dat het in een fonds wordt gestopt. Ze noemen het dan een duurzaamheidsfonds. En daar kan je weer allerlei, allerlei leuke projecten mee uitvoeren. Nou, mag ik hier al een jaar of vijf, schat ik zo... Komen en steeds... Ja, want jij woont ook niet in Zandvoort, hè? Nee, ik je nee, zeggen. nee, nee, nee, nee, nee, ja, nee. Ja. Mijn familie komt hier wel vandaan, maar dat terzijde. Maakt ook verder niet uit. En daarom zei ik ook dat ik ook van buiten kom. Eh, maar de vijf jaar dat ik hier achter elkaar kom, is er steeds één woord hier gevallen. Tennishal. Ja, ja. Hoe zit het ermee? <lacht> nou, zoals je misschien ook weet, anderhalf jaar geleden is Zandvoort samengegaan met Haarlem. Hè. Het grote Haarlem. En dat betekent dus ook dat je op een gegeven moment... Ja, ambtenaren. Dat je op een gegeven moment ook um, de manier van werken die we hadden in Zandvoort... hele korte lijnen, heel, weet je, heel snel dingen voor elkaar krijgen... Dat verandert dan ook. Er zitten ook wel plussen aan. hoor. Maar, uh, dus wat zijn de plussen? <laughs> ja, ja, je was me niet ja. voor. Ja, dan wil ik het weten. Ja. Nou, Dat is een van de grote plussen. Is dat je ook uh, kan leunen op al die kennis en ervaring die zitten in Haarlem. Hè. Het is een, ik bedoel, er lopen 1300 ambtenaren rond. En er zitten ook echt een paar specialisten uh, daartussen. En, nou ja, en die kennis die heb je eigenlijk gratis in huis. Dus daar kan je gewoon op leunen. Dat is hartstikke goed. Uh, dat is een van de plussen. Ja, maar het is hartstikke leuk dat ze kennis hebben. Maar als ik hier niets voor elkaar krijg omdat ik moet wachten op al die nee. Uh, stroperijen. <laughs> nee, nee, nee, nee, we krijgen wel zeker dingen voor elkaar. Alleen, wat anders is dan vroeger. Het gaat wel iets langer duren. Uh, dus ook met die nieuwe tennishal, die komt er. De gemeenteraad heeft ook geld vrijgemaakt. Groot bedrag. Uh, en nu zijn we op zoek naar een goede locatie ervoor ja, want dat was, de, ja, dat was nou meteen ook de tweede ja, vraag, waar ja. zou die dan moeten komen? Ja. Maar daar ja, zijn nee, die, ja, dat de, ja. we nog niet uit. Maar vroeger was het in Zandvoort van, hop, mooie plek, daar komt hij. Nu gaat het over een aantal meer afdelingen hè, met dat grote Haarlem, maar hij komt er wel, maar we zijn er nog niet uit. Nou weet ik dat er bijvoorbeeld de tennishal hier halverwege Haarlem en uh, Zandvoort is. Ik ben dan misschien naïef hoor, maar uh, er staat dus al een hal. Ja, nou ja, dat is een vraag die je net beter aan de wethouder had kunnen vragen. Daar, daar ga ik niet aan Ja, die is gezellig naar zijn vrouw toch. <laughs> uh, goed, dan hebben we dus die tennishal. Ja. Maar wat komt er nog meer? Nou, die tennishal wordt ook wel bijzonder hoor. Want um, um, kijk, de gemeente betaalt een groot deel mee. Hè, en dat betekent dus ook dat je ook wat dingen kan vragen. Van we willen een nieuwe tennishal, dus die moet er ook op een bepaalde manier uitkomen te zien. En um, ja, we hebben sinds 1 juli van vorig jaar... alle nieuwe gebouwen in Nederland moeten ook aardgasvrij worden gebouwd. Hè? Dat betekent dat ze geen gasaansluitingen krijgen. Nou, die nieuwe tennishal krijgt dat sowieso, want dat is bij wet uh, uh, verplicht. Maar hij wordt ook heel goed geïsoleerd. En dat betekent dus dat hij heel energiezuinig is. En dat betekent dus dat de gebruiker ook heel weinig energiekosten zal hebben. Is dat dan ook de reden waarom er altijd heel goed nagedacht wordt... hoe je dat dus eigenlijk moet gaan vormgeven? Het gebouw op zich bouwen plus de energievoorziening van het gebouw? Nou kijk, ja, het is denk ik wel ingewikkelder dan vroeger. Omdat je ook te maken hebt met die nieuwe regels. Hè? Het moet aardgasvrij. Nou ja, heel veel bouwers weten nog niet helemaal hoe dat moet. Maar daar leren ze ook wel in. Maar het, als je een, een, een, ja, een, een hal neerzet met een hogere uh, RC-waarde... dus hij is beter geïsoleerd... dan vraagt dat wel wat meer tijd ook. Gaat niet uh, al het geld in de Formule 1 zitten? Uh, nee, maar wat, wat Joop Berends ook al zei... daar heeft hij ook wel gelijk in. Hoor. Heel veel van die dingen die... Uh, bijvoorbeeld de opwaardering van de sporen. Uh, nou ja, dat kan je doen omdat de Formule 1 aankomt. Dat is ook een belangrijke reden, maar... Waar, daar gaan we altijd van profiteren nu voortaan in de toekomst. Dus al die mooie dagen kunnen we gewoon veel meer mensen met de trein laten komen. Ik vind dat wel te voort. makkelijk. Dat meen ik serieus. Want als ik mijn huis uh, in mei uh, kan verhuren voor, uh, ik noem maar wat, uh, 3000 euro voor dat weekend. Je huis en hoofd Mijn huis en hoofd door. Ja, ja. Als ik daar nog woon. Misschien woon ik wel in Zandvoort tegen die tijd. <lacht> uh, maar ik kan mijn huis dat weekend voor 3000 euro verhuren... Dan weet ik dat het de week daarna en de week daarna ik het niet voor 3000 euro kan verhuren. Dus het is een eenmalige, hartstikke leuke zaak. Nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, de gemeente heeft, de gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt voor de Formule 1. Uh, maar dat zijn wel allemaal dingen die niet. Ten koste, of niet alleen maar ten goede komen aan de Formule 1... maar echt structurele investeringen zijn in Zandvoort... in de infrastructuur van Zandvoort. En een van de voorbeelden is die spoorverbinding... die gewoon voortaan op alle mooie dagen... al die dagen dat de Formule 1 er niet is... nog steeds heel veel mensen met de trein naar Zandvoort kan laten komen... die dus niet met de auto gaan. Je verwacht echt serieus dat buiten dat weekend van de Formule 1... dat de treinen overvol zitten van Overveen naar Zandvoort? Ik heb op zelf... mooie dagen wel. En ik denk maar dat de Overveeners er ook wel bang voor zijn. Dat is toch altijd al. Ja, maar nu kunnen er dus meer mensen met de trein hè. Meer dan vroeger. Want er komen nu tien treinen per uur in plaats van wat is het nu? Twee? Vier? Vier? Ja, nu. precies. Straks ja. zes. Ja. En als het dan, uh, met, die, in, uh, met die herwaardering zouden er dus twaalf gaan. Ja, tien, heeft de NS gezegd. Oh, ja. uh, ik was er twaalf, maar goed, dat ja. wil ik vanaf zijn. Nou, het wordt in ieder geval mooi. Kijk, ik, ik, mijn taak als journalist is om het. Uh... Een beetje eh, negatief te benaderen. Dat, weet je. Ja, dat werk, is jammer. Ook, ik werk jammer. ook bij de NOS, dus dan weet je dat het eh, negatief ook benaderd wordt. Nee, maar het is natuurlijk prachtig. We hebben, eh, je bent van de gemeente Zandvoort. Ja. Een prachtig vooruitzicht komend jaar. Ja. Waar verheug je jezelf nou het meest op buiten de Formule 1? Um, nou, heel veel dingen samen met Zandvoort dus te doen. Ik bedoel, ik ben al bezig natuurlijk, maar um, ook een leuk project nu met de Ondernemers in het Centrum. Die hebben al heel lang de wens om een, uh, bijvoorbeeld van die plastic bekers af te zijn. Om daar in ieder geval dat die niet op straat belanden. Uh, daar gaan we gewoon echt met de ondernemers aan de slag om daar een betere manier voor te verzinnen. Dat is toch niet zo moeilijk? Zou je denken, maar het duurt al, er zijn al best wel lang uh, aan het over praten. En er was gewoon geen capaciteit binnen de gemeente om dat uh, te regelen. En, uh, ja, en daarvoor ben ik uh, nu aangesteld. Oké, okay. nou ik wens je daar heel veel plezier en succes mee, want Robert Atkins is van de gemeente Zandvoort. En u weet het, over een jaar ziet u geen enkel plastic bekertje meer op straat. Ik hoop het. Dankjewel. wel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 days will do what is right until that day comes man you bring it on bring it on Onmiskenbare geluid van raccoon, hoort u. We gaan beginnen aan het derde deel van deze bijzonder fijne avond hier in Zandvoort in de paddock. Op het geweldige circuit Zandvoort, waar we natuurlijk de Formule 1 gaan krijgen. Maar er wordt hier nog veel meer gesport. Naast me zit Joop Van Es, die gaat u zo dadelijk horen. Als goedavond. Mede presentator. Joop, gezellig dat je er weer bij bent. Maar aan tafel hebben wij Thea Draaier. Zij is voorzitter van de Sportraad en voorzitter ook nog van de Lions. Ach, wat een club geweldig. Jawel. Mooie herinnering aan. De uh, mooiste van Zandvoort, de, die. de mooiste basketbalclub van Zandvoort. Ja. <laughs> Absoluut. Judith van Gelder, uh, zij is voorzitter van de mooiste Zandvoortse Hockeyclub. Zo is maar net. En we hebben ook nog Jan van der Leden, die is voorzitter van de mooiste Zandvoortse voetbalclub, SV Zandvoort. De enige echte. De enige echte. Ja, ik heb vroeger bij TZB gespeeld en uh, ja. het doet mij nog steeds pijn. Ja. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Uh, Hubert, ondanks het feit dat we dames aan tafel hebben, ga ik jou de eerste vraag stellen. Want uh, jij bent uh, onder andere de Verenigings. Verenigingsadviseur. Uh, wat hebben jullie uh, allemaal ondernomen dit jaar om die verenigingen te ondersteunen? Uh, van alles. Heel veel maatwerk, dus individuele gesprekken met verenigingen over de knelpunten die ze hebben. Nou, dat zijn uh, de knelpunten die heel veel verenigingen in Nederland hebben op het gebied van ledenwerving, vrijwilligerswerving, sponsoring. Uh, maar we hebben ook heel veel themaavonden georganiseerd waarbij we meerdere verenigingen bij elkaar brachten. Onder andere over de btw vrijstelling die dan dit jaar actueel was. Maar we hebben ook een cursus gedaan, besturen met een visie. En onder andere de Lions, maar ook de voetbalvereniging SV Zandvoort en de tennisvereniging hebben daaraan deelgenomen. Thea, was dat uh, nuttig voor de sport in Zandvoort? Dat besturen met een visie? Ja, nou al deze dingen die Hubert net opmerkte. Ja, ja, nou ja, denk... Zijn u er blij mee? Ik denk dat het heel erg nuttig is voor de sport in Zandvoort. Want? Nou ja, zoals bijvoorbeeld uh, die workshop Besturen met een Visie. Kijk, uh, alle sportverenigingen zijn natuurlijk uh, bestaan bij de gratie van vrijwilligers. Dus het is, ik denk dat het heel erg behulpzaam is als je dan zo nu en dan de ondersteuning krijgt. Nou, dat je ook uh, via, zeg maar, door een andere bril ernaar kunt gaan kijken. En dan leer je ook met elkaar hoe kun je nou het beste je vereniging organiseren. Heeft dat ook iets opgeleverd? En dan bedoel ik... Uh, uh... Hebben jullie dingen uitgevonden waardoor je mensen makkelijker tot je vereniging trekt? Nee. Ja, in ieder geval voor de basisschoolvereniging wel. Want wij werden ons heel erg bewust, eh, nou met, met, ook met de voetbal en de tennis trouwens, volgens mij hadden we dat, deelden we dat, dat je als bestuur eigenlijk niet aan het besturen bent, maar dat je eigenlijk gewoon de vereniging aan het runnen bent. En dat is maar een klein groepje mensen. En uh, een van de dingen die wij uit, de, uit die uh, workshop besturen met de visie hebben meegenomen... ...is dat we echt een, uh, een andere visie voor het organiseren van de vereniging hebben ge, uh, gemaakt. En daar hebben we onze algemene ledenvergaderingen meegenomen in juli. En wij gaan veel meer projectmatig werken. Dat is een van de dingen die, uh, die we daar aangereikt hebben. Dat klinkt zo, zo, sorry dat ik het zeg, zo bollig. Nou weet je wat de essentie ervan is, is dat het, uh, dat het kort is, dat het een begin en een eind heeft. En dat je daardoor makkelijker... Geef eens een maken. voorbeeld, dat, dat maakt het allemaal nou, we heel hebben, makkelijk. Wat wij bijvoorbeeld als concreet voorbeeld hebben is, uh, we hadden uh, ons bestuur gaat wisselen, dus we hadden gevraagd om nieuwe bestuursleden. Nou we hadden wel massa er kwam meteen iemand als penningmeester, maar voor de rest nog niet. En onder andere door de workshop werd ons duidelijk dat als je gevraagd om bestuursleden mensen daarvan kunnen schrikken, die denken, bestuurslid, dan ben ik, uh, uh, ik weet niet hoe lang, veel tijd kwijt, het is allemaal ingewikkeld. En wij hebben het nu allemaal in stukjes gehakt, dus we hebben bijvoorbeeld een paar, mensen, een paar leden en die maken nu de indeling voor alle wedstrijden qua scheidsrechters en jury aan de tafel en zaaldienst. Joop, jij bent uh, zo'n basketbalgek dat jij een aantal jaren geleden je hoofd hebt laten verbouwen tot een basketbal. Ja. Klopt. Ja. ja. Voorbeeld van die kombal, Oh, die bedoel uh, Dan hoor ik, het is allemaal geweldig. En we hebben de leukste club van Zandvoort. En het is allemaal best. En we kunnen geen mens krijgen. Hoe kan dat nou? Uh, ik denk dat uh, überhaupt basketbal bijvoorbeeld te weinig uh, aandacht op de televisie krijgt. De nationale televisie. Ja, die hebben het gedaan. Uh, ja, sowieso. NOS denk ik. Oh, sorry. Oh, de ik weet denk veel, het ook. Uh, ik weet het wel zeker. <laughs> nee, maar uh, het is wel waar. Als uh, de komen de Olympische Spelen weer aan... dan zien ze weer NBA'ers in de top van de wereldbasketbal. Dan is er meestal ook weer een groei na afloop van de, van de Olympische Spelen. Uh, dat is u alweer een paar jaar geleden. En je houdt er wat van over. Ja, tuurlijk, je houdt er geweldige teams van over. Jeugdteams die, uh, die door kunnen groeien naar de senioren. Maar uh, je kan ze niet meer vasthouden. Ja, Joop, ik, heb, ik denk dat het 40 jaar geleden is... Uh... Hier geweldig geweldige gezien. En toen zaten de nog bij Levi's bijvoorbeeld... Wel, al, nog, wel, uh, nog wel langer ga je. Ook dat. En zaten de tribunes wel vol. Ja. Ik denk niet zozeer dat het helemaal de schuld heeft, is. Nee, maar het heeft ook met de financiën te maken, uiteraard. Dat, dat is natuurlijk logisch. Ik ga even naar Jan van der Leden. Want jij bent van de voetbal. Jawel. En uh, nou zat ik bij de presentatie van het uh, prachtige nieuwe sportplan. Uh, en daar hoorde ik ook over kinderen met overgewicht. En daar hebben jullie heel veel mee te maken. In ieder geval met een mooie actie. Toch? Dat is wat ik, wat ik, wat ik ja. <coughs> ja, het was eigenlijk een initiatief van uh, een bestuurslid van ons met een, uh, met een trainer. Iemand die ooit mijn trainer is geweest met, die, met de selectie. En die hebben het plan opgevat om uh, kinderen die enigszins overwicht vertonen. Om niet met die kinderen te gaan praten in eerste instantie, maar met de ouders. De ouders kunnen we daar wat aan doen. Kunnen we ze gaan begeleiden met, met voeding... Met, Voetbal, speciale trainingen, looptrainingen, dat soort dingen. Zijn er dan geen ouders die zeggen, man rot op, wat bemoeien je je mee? Daar zijn we wel bang voor, maar uh, ik weet het niet. We zijn, we zijn er net mee begonnen. De gesprekken moeten nog eigenlijk komen gaan komen. Dus... En, en hoe zie je dat voor je? Er gaat dus iemand naar die ouders toe en die zegt, uh, meneer en mevrouw, ja, uw zoon is wat aan de zware kant. We zien dat met het lopen, met het trainen, uh, maar... We hebben een plan voor u. Zo zie ik het voor me inderdaad. Ja. En dat moet dan Want, met de arts? Kijk, de meeste trainers zijn best wel op goede voet met de ouders. Ja. En de ouders moeten toch ook kunnen zien dat een kind niet echt goed loopt. Dat een kind moeite heeft mee te komen in het team. Ja, maar ouders zijn ook blind. Ja, ja. maar ook niet gek. En als je ze op de goede manier weet te raken, dan uh, geloof ik best dat ze meegaan. Maar Jan, dat zou toch met andere sporten kunnen, behalve voetbal? Met alles. Neem het aan. Maar ik weet ik bijvoorbeeld dat op de scholen, dus gymnastiek dat... Is een hele goede sport is voor, voor jongere kinderen. Dat zou dan uh, OSS kunnen worden in, in principe. Hubert? Ja Hubert, hoe, hoe, uh, jullie als sportservice hebben dit ook geïnitieerd? Hè? Nee dit nog niet. Nee, ik heb uh, vanavond van het initiatief gehoord. Oké. Okay. En wat kunnen jullie daarmee doen? Want het is natuurlijk een geweldig initiatief. Ja, hartstikke goed. Ik denk dat we dat initiatief kunnen verspreiden. Het is goed dat het vanavond ook ter sprake komt. Meer verenigingen daarvan horen. Ja. En Het lijkt me hartstikke mooi als we dat breder weg kunnen zetten bij, bij andere verenigingen ook. Uh, ik heb een vraag voor Judith. En ik lees hem even voor, want ik snap de vraag niet zo goed. <laughs> U, u denkt dat ik alles uh, van tevoren uh, niet bedenk? Nou, dat doe ik ook niet. In januari speelt de hockeyvereniging altijd een nieuwjaarswedstrijd... tegen de gemeente en andere organisaties. Vorig jaar won de hockeyvereniging voor het eerst sinds vele jaren... niet van dit gemeenteteam. Gaat het wel goed met de hockey in zandvoort? <lacht> ik ben bang dat je verkeerd geïnformeerd bent, Andy. <lacht> Sie Hubert. <laughs> Ik zal dit het team van de gemeente spel gewonnen. Ik vrees met grote vrezen dat wij wederom gewonnen hebben. Nee, Yo. Het was een gelijkspel. Ja, en, en niet met zuinige cijfers ook. Nee. Nee, nee, maar... Het is altijd leuk, want we doen dat altijd uh, tegen de... Gemeente Zandvoort. En uh, daarnaast ook de brandweer doet vaak ook mee. Kan Joop een beetje hockey? <laughs> nee. Of staat hij op doel? Joop, Joop, Joop hey, langs zo, om het te zo verslaan. Zou ik zeggen, dat Joop heer, wethouders, is een oude hockeyer. Denk erom hè. Echt een oude hockeyer. Een superkeeper. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Zowel, de, ja, zowel de wethouders uh, en Joop ook als, uh, als uh, de burgemeester heeft afgelopen jaar meegedaan. Dat is, ja, dat is, ook, is ook van ja. hockey. Zijn, yes. Hij heeft zijn dochter altijd begeleid met de hockey. Als, als trainer, als coach. Dus, ja. Dus ja. wij hoeven geen, geen angst te hebben dat de hockeyvereniging zonder geld zit in Zandvoort. Uh, nou, Want er is altijd wel een, een telefoontje dat je kunt plegen. <lacht> je moet het warm houden. Of hè, naar Joop, of naar de burgemeester. <lacht> nou, geen nou, de burgemeester is nu afgetreden. Dus... Ja. <lacht> of bijna. Nee, ja. maar even serieus. Nee, op zich gaat het goed met de hockeyclub. <lacht> Alhoewel we ook wel wat last hebben van wat ledenverlies. Waar Thea het net ook over had. Uh, dat heeft vooral te maken met de puberjeugd. Die wat naar Haarlem vertrekt naar andere clubs. Maar over het algemeen zijn wij financieel gezond. Ja, mag ik zeggen. Ja. Nog even naar Thea. Een van die activiteiten van vorig jaar is dat bij de Lions een uh, Who's Next jongerenbestuur is uh, uh, gestart. Even kort, wat houdt dit in? Het zijn zes, zeven jeugdleden. En die hebben met elkaar onder uh, begeleiding van Hubert, hebben ze een avond uh, allemaal <klaars> ideeën bedacht. Uh, wat zij nou leuk zouden vinden om bij ons in de club te organiseren. En dat is uh, uiteindelijk een uh, familie- en vriendentoernooi geworden in mei. En dat was ontzettend leuk. Weet je wat ook heel leuk is om bij je club te organiseren? Dat geldt voor alle clubs hier hoor. Een quiz. Sport een sportquiz. Ik weet nog wel iemand die dat kan en organiseert. Kan en dat ook nog aan elkaar kan praten. Uh, is die ook te bellen? Ik, uh, kan ik over Hij is wel niet te betalen. Je kunt ook ja, gewoon maar. naar de uitzending naar <laughs> me toe komen hoor. Uh, U luistert naar ZFM. We hebben het over sport en Zandvoort. Jop, jij mag als laatste in dit uur nog even een bijzonder, eindelijk eens een keer een intelligente vraag stellen. Ja, want we hadden het in de, in de voorbespreking, tenminste de presentatie die Martin deed... ...over eh, walking basketball en walking voetbal. Ja. Nou, ik kan je vertellen dat walking basketball... ...is gewoon keihard en succes. Absoluut. En ik heb van mijn bestuur begrepen... ...onder andere Thea, dat we lekker mee doorgaan. Dat is mooi. En walking voetbal. En, wacht even. Even, even nog één ding. Ja, Joop, jij bent, Je bent mede-presentator, nee, die vol, is nou vragen. Volgende week zondag is er zelfs een, een demonstratiewedstrijd... ...tijdens een... ...een in de sporthol in Zandvoort. Het is een, een basketbaltoernooi dat wordt georganiseerd door een fysiotherapie in Zandvoort, die bestaat 40 jaar. Die maken een, een basketbaltoernooi en in de pauzes dan. Niet van Maarten, hè? Maarten Koper? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat ik zelf ook bij. Mop op. die okay. Nee, nee, nee. Fysio, Oké. Okay. En um, welke basketbal wordt daar een soort van demonstratiesport? Even duidelijk. Wanneer is het en waar? Volgende week zondag 29 in de sporthal in Zandvoort, Corvin Sporthal om 3 uur. Thea, 3 uur. Mooi. Uh, voetbal nog? Laatste nieuws over de walking voetbal nog niet? Nee. Uh, het, het staat wel in de planning, maar moet Want, allemaal nog uh, andere voeten krijgen. Hubert, jij bent daar ook heel erg mee uh, bezig met het walking Wat? voetbal. Ja. Um, Waarom nog niet in Zandvoort? Nou, ik doe het onder andere in Heemskerk, en in ja. Lisse en Zandvoort hebben we ook... Erg succesvol. Ja, zeker. Samen met Jutters hard gekeken of we dat op kunnen zetten. Uh, maar daarnaast willen we ook kijken of we het met oud-verenigingsleden... vrijwilligers van de club kunnen gaan opzetten. Zodat die uh, mensen die ja, al tijden gestopt zijn met voetballen... toch weer in actie kunnen komen. En het plan is eigenlijk dat we nu uh, het seizoen begonnen is... dat we ook echt op kunnen nemen in het aanbod van SV Zandvoort op de website kunnen plaatsen en dat mensen ook in kunnen gaan schrijven. Uh, daarbij kan Sportservice begeleiden in de opstart. Dus we kunnen een eerste half jaar bijvoorbeeld trainingen verzorgen. En uiteindelijk gaan we proberen te, te laten landen binnen de club en hopen dat er iemand bij de club ook opstaat die dat uh, een vervolg kan geven. Tot slot ga ik nog even naar de hockey. Judith, um, ik vind het een beetje eng worden hoor bij jullie. Rookvrij, uh, trimhockey. Binnen de hockeyteams hebben ouders fruitdienst. Ja. Waar is nou dat lekkere zuipen gebleven bij ja, die hockeyers? Die, der, die derde helft is er nog altijd. Oké, okay, ja, nee, nee, dat ja, is goed. Zeker. Ja, maar jullie zijn, Ma <laughs> jullie zijn wel heel erg. Maak je Jullie zijn wel heel goed bezig. Heel braaf. Ja. Nee hoor, ja. En duurzaam ook nog in die. Dus dit, uh... ja, en vooruitstrevend ook, denk ik. Vooruitstrevend Onder ja, andere dat rookvrije sportpark is ook een ambitie. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.